Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Rond deze tijd begint in Parijs het proces rond de moord op Samuel Paty. Hij was een geschiedenis- en aardrijkskundeleraar in Frankrijk. Vier jaar geleden werd hij in de buurt van de school waar hij werkte... onthoofd door een moslim-extremist... De dader werd gedood door de politie. Dus vandaag staan acht anderen voor de rechter, zegt correspondent Frank Renoud. Twee mannen hielpen de terrorisme met het vervoer naar de school van Samuel Paty... en met de aankoop van wapens. Zij kunnen levenslang krijgen. En de andere zes die kunnen 30 jaar cel krijgen. Dat zijn onder andere de vader van een leerlingen van Samuel Paty. Die vader startte de online haatcampagne tegen de leraar. En de vier andere verdachten Dat zijn mensen die online extremistische propaganda verspreiden. Ze zouden boos zijn geweest op Paty omdat hij tijdens een les over vrijheid van mening spotprinten had laten zien van de profeet Mohammed. In Haarlem zijn twee explosies geweest op nog geen kilometer afstand van elkaar. Meerdere huizen raakten beschadigd. Er zijn onder meer ruiten gesneuveld. Voor zover we weten raakte niemand gewond. De politie onderzoekt of de twee ontploffingen iets met elkaar te maken hebben. Tussen Den Haag en Rotterdam rijden inmiddels weer wat treinen. De afgelopen twee weken waren er werkzaamheden aan het spoor. Eigenlijk zouden die vannacht klaar moeten zijn, maar dat is niet gelukt... Sommige treinen kunnen nu weer vertrekken, maar nog niet allemaal. Tot tenminste kwart over elf moet je rekening houden met vertraging. Een muzieklegende Quincy Jones is overleden. Hij was de producer van talloze bekende hits, vooral van Michael Jackson. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Die laatste was Frank Sinatra. Ook daar werkte hij veel mee samen. Quincy Jones is de artiest met de meeste Grammy-nominaties aller tijden. Hij is in zijn huis in Los Angeles overleden en was 91 jaar. Het weer nog behoorlijk fris en op veel plaatsen vanochtend nevel en mist. Vooral in het zuiden zie je niet heel veel. Als het helemaal is opgetrokken is er vandaag behoorlijk veel zon... bij 12 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting veen staat 7 kilometer file tussen de knopen Velze Velzen en Raasdorp. Door een ongeluk is de linkerrijst ook dicht. En 201 Hilversum uit Horen tussen afrit Nederhorst en Berg en Loenensloot 3 kilometer fieden. De vertraging is een kwartier.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 Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare See, I'll leave with every piece of you Don't underestimate the things that I will do There's a fire starting in my heart Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark Een zeer goedemorgen uh, van in Zandvoort. We zitten aan de Tolweg, dus als je wilt komen kijken dan, uh, en luisteren... kom je lekker naar de Tolweg toe. Um, de presentatie doe ik vandaag, Ben Zonneveld. Techniek, Maya Kop en de redactie is gedaan door Ger Loogman. We gaan vandaag praten met Barbara Admiraal over de Elfstrandentocht. Chantal Hartenveld vertelt ons over de lichtjesavond van gisteren. En Alexander Broeg, uh, de VVD-raad gaat praten over de hoofdlocatie Spanisch Ziekenhuis... Wat daar allemaal te doen is. Dat was het eerste uur. Als het goed is, is Barbara Admiraal ook al aanwezig. Dat klopt. En goedemorgen. Vanuit Katwijk. Uh, waar, waar zit je? Vanuit Katwijk aan zee, bij uit, Surf and Beach. Uit Katwijk. De start van de 25 kilometer. Oké, okay, ja, ik zie hier in Zandvoort een heleboel auto's de Zandvoort binnenrijden. En lopers met petjes op ergens naartoe lopen. Is er in Zandvoort ook een, een start? Nou, uh, nee. In, de, uh, in Zandvoort is de finish. Ja? Maar vanuit Zandvoort vertrekken uh, strandbussen naar de st uh, startlocaties. Dus die zijn uh, vanmorgen heel vroeg uh, ah. vertrokken. Eerst naar Kijkduin, de volgende lichting naar Katwijk... en er gaat ook een lichting naar Langeveld Slag. Ah, oké. Okay. Dus uh, uh, je, je, je zet je auto in Zandvoort, stapt in de bus... en ja. dan ga je naar uh, Zandvoort toe wandelen. Ja, precies. En dan finish je op het Raadhuisplein... Ja, ik heb al een podium zien staan en, uh, ja. en daar komt waarschijnlijk dus ook nog wat muziek in. Ja, precies. Hey, hoe laat uh, uh, verwacht je ongeveer de eerste wandelaars? Nou, uh, de eerste hardloper verraste mij vanmorgen om kwart voor negen. Ja. Die had ik ook nog niet verwacht in Katwijk. Dus als <laughs> ik dat even een beetje doorreken, dan, ja, dan zijn ze rond uh, ja, half elf, uh, denk ik, de eerste uh, lopers in, uh, in Zandvoort. En dat zijn uh, met een korte afstand, hardlopen. neem ik aan dan? Nee, 50 kilometer. 50 hardlopen. kilometer? Die zijn er wel heel vroeg voor start gegaan. Nou, dat niet, maar ze kunnen heel hard rennen. Dus <laughs> daar moet je wel marathonlopen voor zijn, voor 50 kilometer. Ja, bijna wel. Maar de grootste gedeelte wandelaars verwachten wij tussen 2 uh, uh, ja, en 5. En... Uh, het is dus verschillende categorieën. Je hebt hardlopers en, en wandelaars. Is dat gemixt? Um, dat is gemixt inderdaad. Uh, iedereen start bij zijn eigen startpunt. Mm -hmm. En uh, de een gaat om hardlopen en de ander gaat hem uh, hardlopen. Even eh, wandelen. Ja, en dit uh, uh, alles is natuurlijk een beetje ook voor de hartstichting. Ja, alles is voor de hartstichting. Ja, uh, ja, ja, ga verder, vandaag, uh, Iedereen uh, heeft de gelegenheid uh, om uh, sponsors uh, aan te trekken, om uh, sponsorgeld op te halen voor de Hartstichting. En dat is ook belangrijk, want uh, nou ja, op dit moment hebben 1,7 miljoen mensen in Nederland te maken met hart- en vaatziekten. En nou, over een paar jaar komen daar een miljoen bij. Dat betekent dat... Ja, dat we natuurlijk heel hard aan de slag moeten om te kijken en te onderzoeken. Uh, nou ja, om in ieder geval uh, nou ja, de oplossingen daarvoor te vinden. Ja, maar als je nu al weet dat er een miljoen bijkomen, dan, uh, dan moet je wel rap aan de slag. Precies, en daarvoor hebben we heel veel geld nodig. Gaat dat geld echt uh, alleen naar onderzoek of ook naar andere activiteiten? Nee, dat gaat, uh, wordt gebruikt aan onderzoek, maar er worden op verschillende vlakken onderzoek gedaan. Dus het is... Uh, ja, er zijn natuurlijk heel veel uh, zijproblemen rondom hart- en vaatziekten. En, uh, en elk jaar uh, worden daar keuzes in gemaakt. En uh, gaat dat geld naar dat bepaalde onderzoek? Oké. Okay. Elf strandentocht, betekent dat dat er elf startplaatsen zijn? Ja, precies. Nou, niet elf startplaatsen, maar wel elf stempelposten. Ah, dus elf stempelposten. En die, uh, ja, die moet je natuurlijk vanaf verschillende locaties aanvliegen. Uh, wat zijn allemaal de startlocaties? Kijk Duin is vanmorgen de 50 gestart om uh, tussen 7 en half 8. Mm -hmm. En in Katwijk zijn zojuist de eerste lopers vertrokken om 10 uur, tussen 10 en 12. En uh, in Langevelde Slag uh, bij Vrijstaat Nederland vertrekt mm -hmm. ook tussen 10 en 12 mm -hmm. de 12,5 uh, kilometer groep. En bij elkaar zijn het 4.500 uh, deelnemers. Die 4.500 deelnemers, die konden een eigen sponsorpot opzetten. Ja. Hoe, hoe werkt dat? Nou, ze hebben een eigen sponsorpagina. Dus je schrijft ze in, dan krijg je een eigen pagina toebedeeld. En met die pagina kan jij bij vrienden, familie, kennissen, werk... kan jij uh, nou ja, die link sturen met de vraag van sponsor mij. Ik ga uh, deze uitdaging aan en ja. uh, sponsor mij. En dan, uh, ja, ja, dan heb je op een gegeven moment een, een, een, een ik-bedrag voor jezelf opgesteld. Een soort streefbedrag. Ja, mensen uh, zetten voor zichzelf een doel. Ik wil zoveel ophalen. Mm -hmm. En gaan dan hun best doen. En, uh, ja, en dat is, het is niet verplicht overigens. Uh, dat, uh, dat wil ik er wel bij zeggen. Maar mensen doen het wel... Dus we zitten nu al bijna op 265.000 euro. Ja, dat, al... dat is ontzettend veel geld. Ja, ja. Nou, dat, dat, dat heb je dus ook wel nodig. Uh, als je die, die toekomstblik uh, neerzet met die miljoen erbij, dan uh, heb je heel mensen, veel geld dat is nodig. Heel hard nodig, ja. En mensen kunnen ook doneren. <coughs> uh, hè, ook al weet je niet uh, dat, uh, of ken je niet iemand die zelf loopt, kan je gewoon naar ellestranden.nl/slash steun gaan en daar kan je. Uh, nou ja, doneren. Kan je dat nog eens keer rustig herhalen? Dat ga ik zeker doen. <laughs> <laughs> ga naar 1111 stranden.nl slash steun. Nou, dat is uh, duidelijk. Dus mensen die nog uh, dit horen en uh, de hartzichting uh, willen doneren... ...kunnen dus naar uh, 11.strandentocht. Nee, niet 11, punt, 11 stranden nl slash steun. Ik, ik verander hem. stranden.nl slash steun. Ja. Nou, dan hoop ik voor je dat een heleboel mensen dit, uh, dit ja. horen... en er wat mee gaan doen. Want uh, zoals ja. je zegt, het is heel belangrijk. Maak je er nog een feest van in Zandvoort? Ja, we maken dus... Dat is inderdaad uh, <laughs> wat ik wilde zeggen. Zandvoort uh, roep ik op... om uh, straks uh, naar uh, de finishlocatie te gaan... in het Raadhuisplein. Daar is een feestje... Dus daar huldigen we alle deelnemers uh, over de finish. En, uh, en dat wordt afgesloten met een klein feestje. Dus komt allen. Ja, ik heb die, uh, die tent zien staan en ik heb ook de finishboog zien staan. Maar hoe komen de mensen Zandvoort voor binnen? Is dat via de Kerkstraat? Uh, ze komen via Boulevard Benaar ja. en gaan via het Gasthuisplein naar het Raadhuisplein. Dan gaan ze dus via het Wagenmaarspad als het goed is. Ja, Wagenaarspad. Ja, ja, ja oké, okay. dan kom je op het Gastplein. Die finishboog die staat uh, bij het raadhuis, zal ik maar zeggen. En dan ga je links, rechtsom richting uh, raadhuisplein, kerkplein. Ik heb hem zitten. Ja. Helemaal goed. En uh, wat ik misschien ook leuk want We waren dit jaar uh, zeg maar maand voor het evenement uitverkocht. En uh, dat is natuurlijk heel jammer. Maar dat, uh, het geeft wel aan hoe uniek en leuk en gaaf dit evenement is. Ik wil even aan iedereen vertellen dat vanaf morgen de kaartverkoop voor 20.25 van start gaat. Oh, dat gaat dan heel snel. Um, 20.25, weer in Zandvoort of ergens anders heen? Weer in Zandvoort, weer finish in het centrum Zandvoort... en het is op zaterdag 1 november. Oh, dat dus heb je dan uh, al heel snel weer uitgerekend. Um, je zegt, ik ben uitverkocht. Ja. Ga, je, ga je het oprekken naar 5.000? Uh, nou, we hebben nu vergunningen, want vorig jaar hadden we 2150 deelnemers. Mm -hmm. En we hebben nu vergunningen aangevraagd voor 4500. Mm -hmm. Dus vandaar dat we dat aantal hebben. En uh, voor volgend jaar zullen we de vergunningen gaan oprikken naar 10.000. Zo, dat is nogal uh, dus twee keer een beetje zoveel. Ja, maar we voelen aan alles dat dat ook de potentie heeft mm -hmm. om zo hard te groeien. Mm -hmm. Ja, dat denk ik ook wel. Want het is een belangrijk ding. Maar 10.000 is, is een, een behoorlijk getal. Ja, en wat ook het mooie... Kijk, het, is het unieke is, is dat je natuurlijk helemaal langs de kustlijn loopt. En dat is, uh, ja, dat is ontzettend gaaf en mooi om te zien. Daarnaast is er voor iedereen een eigen uitdaging. Want mensen die meelopen vinden of wandelen heel leuk... of vinden hardloop heel leuk. Maar er zijn ook een heleboel hartpatiënten die meelopen. En of oh, ja. mensen die hun naaste hebben verloren aan hart- en vaatziekten en uh, dat maakt de groep ook gewoon ja groot uh, en daarmee dus ook voor heel veel mensen toegankelijk om mee te kunnen doen iedereen kan zijn eigen tempo zijn eigen afstand en uh, hardlopen of wandelen als je nu al inschrijving voor volgend jaar uh, doet hmm. is dat ook strand.nl elfstrand.nl elfstranden elfstranden.nl elfstranden.nl en vanaf morgen uh, kan uh, iedereen zich uh, een kaartje kopen. Nou, dat is mooi dat je, je dan gelijk al in kan schrijven. Uh, de die mee willen lopen, die uh, zullen zeker inschrijven. Uh, en ook heel mooi om te vertellen is dat de hele maand november we een super early bird hebben. Kost hey. een kaartje 27,50 in plaats van 35 euro. Uh, handig om te weten. Mensen die dat uh, horen. En waarschijnlijk gaan jullie ook nog de publicatie in. Uh, misschien in de Zandvoortse krant. Ja, ja, ik heb net iemand inderdaad van de nieuwsredactie <tie> gesproken van Zandvoort. En die loopt uh, zelf de 25 kilometer mee. Oh, dat is mooi. Dan zal hij ongetwijfeld daar een bericht over in de, in de krant schrijven. Ja. En druk hem op het ja. hart dat hij dan ook de inschrijving uh, meeschrijft. Ja, ga ik uh, zeker doen. <tie> <tie> nou, oké. Okay, dan wens ik je... Vanuit Katwijk uh, een goede loop deze kant op, of uh, kom je met de fiets? Nee, ik, uh, ik uh, ontvang eerst hier alle lopers. Ja? En uh, als iedereen hier vertrokken is, dan vertrek ik uh, naar Zandvoort. Lopend? Niet lopend, nee. <lacht> Dan ben ik niet op tijd voor de finish en voor de huldiging op het podium. <lacht> nee, nee, nee. Ik begrijp me volkomen, als je iets organiseert, dan moet je een klein beetje afstand uh, houden. En uh, je moet op tijd ergens zijn waar je moet zijn. Ja, euh, precies. <laughs> Oké, okay, Barbara. Dank voor de uitleg. En ja, uh, ik kom vanmiddag zeker kijken. Oké, okay, hartstikke leuk. Dan zie ik je straks. Dank je wel. Oké, okay. hi, hi, hi. Ik heb uh, het chocolate met Emma. Nou, dat is weer een mooi muziekje. in everyone's eyes and when she said she'd be a movie queen nobody laughed. a face like an angel she could be anything Emily, Emma, Emmeline I'm gonna write your name high on that silver screen Emily, Emma, Emmeline I'm gonna make you the biggest star this world has ever seen Every day Emma would go out searching for that play That never, ever came her way You know, sometimes she'd come home so depressed I'd hear her crying in the back room, feel so distressed And I'd remember back when she was fine To the words that used to make Emily come alive It was Emily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 Letter lying on the bed floor, it read telling I love you, but I just can't keep on living on dreams no more I tried so very hard not to leave you alone you know. I just can't keep on trying no more Emma van Hot Chocolate. Ik ben benieuwd wat je nog meer in, uh, in de aanbieding hebt aan jou... maar dat horen we straks wel. Um, als het goed is uh, gaan wij spreken met de Chantal Hartenveld... van het uitvaartzorgcentrum uh, Zandvoort. Goedemorgen. Hallo, hallo Ben. Hoi. <laughs> ja, even de koptelefoon goed opzetten. Um, ja. Gisteren was de uh, jaarlijkse lichtjesavond. Dat klopt, ja zeker. Um, hoe was het? Was. Het was weer uh, bijzonder mooi, was het, kan ik wel zeggen. Het is, uh, ja, het, is, het is weer heel goed bezocht. Er zijn weer heel veel mensen geweest, heel veel families. En uh, het was een, een hele mooie sfeer die erin. Ik kan wel zeggen dat het een geslaagde avond was. Met, uh, ja, hoe, uh, ja. hoe ziet de begraafpaas eruit als je dan uh, aankomt? Nou, als je aankomt, we zijn eigenlijk al een hele tijd uh, lang uh, vrijwilligers bezig. Die hebben dat helemaal versierd met uh, allerlei lichtjes, uh, met vuur, fakkeltjes, kaarsjes. Ja het, het is, het is, uh, ja, het is heel moeilijk om uit te leggen. Je moet het eigenlijk meemaken. Het, uh, het is een, uh, gewoon een, het is een, bi een bijzondere sfeer is het dan. Ja, een hele warme sfeer. En troostrijk. Ja, Ja... Um mensen mochten om, uh, om 7 uur binnenkomen hè? en dan, uh, uh, dan verzamelen ze eigenlijk zo'n beetje. Ja, dat klopt. Dan, uh, dan worden zij uh, geleid. En dan kunnen ze altijd allemaal een kaarsje komen halen bij het uitvaartcentrum. Dan staan we de kaarsjes uit te delen en dat is voor mensen die, uh, ja, die zijn uitgenodigd voor het afgelopen jaar dat zij een dierbare zijn verloren. Maar ook voor natuurlijk gewoon eigenlijk iedereen die daar naartoe komt, die iemand wil ja, gedenken. En of dat nou iemand is die uh, een, een aantal jaren geleden is overleden, de graf bezoeken. Uh, een asbijzetting uh, is geweest. De, ja, of alleen nou de aula uitvaartcentrum is geweest. Uh, eigenlijk voor iedereen die daar gewoon iemand wil uh, herdenken die ze missen. Het is eigenlijk een, een, een, een, ja, een soort open avond voor iedereen die iemand wil gedenken. Of dat nou kort is of, uh, of, of langer geleden. Of lang geleden, ja dat klopt. Er worden kaarsjes uitgedeeld. En uh, ja, er zijn ook kaartjes gemaakt. Met een uh, mooie boodschap daarop. Oké, okay. en, en hoe, is hoe het was het? Bloembolletje. Ja, hoe was de muziek? Ook erg prachtig. Gezongen door Sanne. Ja, dat, dat is ja, mooi. Dat is wel heel bijzonder, hè? Heel mooi, inderdaad. Ja, en, en het, het, de, de mensen krijgen natuurlijk een uh, zakje uitgedeeld. Daar zit een uh, bloembolletje in en een kaartje. En een, uh, ja, altijd een klein dingetje om te herdenken. Ja, die, uh... Dat wordt dan geplant, zodat die in het voorjaar allemaal weer opkomen. Planten de mensen dat zelf? Ja, ja. En, en uh, het is ook zo dat... Uh, dat kaartje, daar kan je dan een boodschap, boodschap op schrijven. Mm -hmm. En bij de gedenkboom, waar eigenlijk... Uh, dat is een beetje het centrum wat dan op het moment... Uh, daar voor de, voor de herdenking is. Daar kunnen mensen dan die boodschap op hangen. Ja, ja. En... Uh... en uh, als de muziek geweest is, gaan de mensen uh, na het klokje... naar hun uh, geliefde of naar een graf wat ze willen gedenken? Ja iedereen, ja, iedereen komt binnen en krijgt een kaarsje. Die kan dan of een wandeling maken over het begraafplaats. Dus ze kunnen meteen door naar het, uh, het punt, bij de gedenkboom... waar mensen worden ontvangen dan met koffie-thee. Ja, dat, uh, dat werd ook meteen goed druk bezocht. Er had een heel groot hart waar bloemen ingestoken kunnen worden... Mm -hmm. Uh, de, de kaartjes kunnen opgehangen worden. Ja, en dan begint op een gegeven moment begon natuurlijk het, het, het, het luiden van het klokje. En dan begint ja, het opdoemen van de namen. Die ons allemaal, uh, ja, die allemaal zijn overleden het afgelopen jaar. En die met de begraafplaats Zandvoort en met het uitvaartcentrum Zandvoort te maken hebben gehad. En uh, ja, die namen worden dan opgenoemd. De families daarvoor zijn uitgenodigd. Ja, en dan wordt er steeds een kaarsje neergezet onder de Ja. Uh, uh, um. En uh, dat, is, dat is heel, uh, kan heel emotioneel natuurlijk zijn. Om ja. Vast te vasthouden. Dat kan ook heel veel troost bieden. Ja. Nee, dat je vond dat je niet alleen bent. Nee, um, uitvaart Centrum Zandvoort, hè, die uh, is, uh, is, is daar in de lead. En je hebt ook nee. veel vrijwilligers. Uh, is het... Ja, nou in de lead, het is, het is natuurlijk wel zo dat het vanuit de begraafplaatscommissie tot stand ooit gekomen is. Ooit in, ja, in 2016 de uh, 16 jaar geleden, ik zeg het heel erg yeah. uh, Ja. En dat is eigenlijk zo... ...bleek dat elk jaar dat er zoveel behoefte aan was... ...dat het steeds meer uitgegroeid is tot iets groters. En uh, dat wordt georganiseerd door de begraafplaatscommissie... ...door de gemeente Zandvoort, Haarlem... ...en uh, door een heleboel vrijwilligers. En als uitvaartcentrum uh, Zorgcentrum Zandvoort... mogen wij daar natuurlijk ook aan, uh, aan meedoen. Ja. Ook ja. Dus het is eigenlijk een, een organisatie waar heel veel uh, instanties zoals Haarlem, Zandvoort en uh, alle... Ja, en laten we ook zeker niet onderling hulpbetoon ook uh, vergeten. Die, die, uh, de stichting die daar ook uh, te kan helpen. Het is een hele grote groep bij elkaar die dat tot stand brengen. Oké, okay, ja, dan is dat een beetje duidelijk. Um, ja. Het is altijd ook vrijdag, heb ik begrepen. Nou, het verschilt een beetje hoor. Het, is altijd, het, het, het allerbelangrijkste is dat het rond vandaag, vandaag is het natuurlijk 2 november. En 2 november, dat is allerzielen. Ja. En dat is de dag dat, dat we allemaal ja een overleden iemand, iemand die we missen, ja, kunnen gedenken. En waar we dan, uh, ja, wat, wat de dag is daarvoor. Ja, het viel mij ook op en, dat uh, gisteren was het allerheilige en vandaag allerzielen, dat jullie het gisteren deden. Ja, dat heeft een beetje denk ik ook gewoon te maken met het uh, stukje uh, ja praktisch, weet je, dat... Uh, dat uh, wanneer het voor iedereen goed voelt, wanneer het uitkomt, ja. wanneer het een beetje verdeeld wordt. Hè. Dat is natuurlijk ook zo dat in de omgeving ook andere begraafplaatsen en crematoria dat doen. En uh, zo verdelen we dat een beetje. Ja, dus dat, uh, is dat ook duidelijk. Uh, nou, ik, ik hoef het eigenlijk niet te vragen, maar uh, volgend jaar weer? Ja, zeker. <lacht> zeker weten. Ja, ja en, en ook voor de mensen die het gisteren gemist hebben... Ja, we proberen het natuurlijk altijd goed uh, kenbaar te maken via de krant, via de socials en uh, iedereen is welkom. Dus. Nou, het was ook, uh, ook redelijk bekend. Ja, ook weer, uh, ja. Ja, ja, zeker. Vandaar dat wij achteraf uh, ook eens willen horen hoe het nou allemaal geweest is. En uh, het moet een hele mooie gedenkwaardige avond geweest zijn als ik je zo hoor. Ja, de reacties waren, waren heel goed. Oké, okay, nou dan, uh, ja, dan bedankt voor de uitleg en... Uh, we gaan volgend jaar in de aanloop wel weer een soort bekendmaking maken, ook op de radio. Ja, dat is, dat is heel graag. Dat, is, dat doen we graag. Oké, okay, Chantal, dankjewel. Gaan we doen. Gaan we doen. Oké. Okay. Dankjewel. Oké. Okay, nou, uh, we doen. Nou, Anja, laat me horen. Ghost Riders in the Sky. Ghost Riders in the Sky. An old, old went riding out one dark and windy day. He rested as he went along his way. When oh, all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw, Flying through the ragged brush and up the plow he drove. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the skies, for he saw the riders coming hard, and he heard their mournful cries. on our reins Then cowboy change your ways today are with us you will ride Trying to catch the devil's herd Across these endless skies We gaan luisteren naar een opgenomen interview met Alexander Broeg. Dat is een VVD-raadslid in Haarlem. En die maakt zich zorgen over de hoofdlocatie van het Spaanse ziekenhuis in Haarlem. Omdat het geld wat daar beschikbaar is niet naar de verbouwing gaat, maar naar het personeel. En hij heeft daarvoor een vraag gesteld in de Haarlemse Raad. Ah ja, ik denk dat die ingestart kan worden. Gooi in het laatste nieuws uit Zandvoort en Omstreek. Dit is ZFM. ZFM. ZFM, ZFM, ZFM. Het Gasthuis is al langer bezig met een koerswijziging... wat betreft hun ziekenhuizen. Zo maakte zij voor de zomervakantie bekend... dat het de nieuwbouwplannen voor een nieuw ziekenhuis in Haarlem schrapt. Een andere knoop die ze binnenkort gaan doorhakken... is welke vestiging de hoofdlocatie wordt en welke een dagziekenhuis. Alexander Broeg, VVD-raadslid in Haarlem... vreest dat het Gasthuis de voorkeur heeft heeft voor Hoofdorp als hoofdlocatie en wil dat het Haarlemse college alles op alles zet om ervoor te zorgen dat de vestiging Haarlem-Zuid geen dagziekenhuis wordt. Alexander Broeg, goeiemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Um, uh, laten we even bij het begin beginnen. Wat zijn de meest essentiële verschillen tussen een hoofdlocatie en een dagziekenhuis? Uh, het verschil zit er eigenlijk in dat er in een dagziekenhuis niet overnacht wordt... Dus er is wel een polykliniek, maar alles wat een overnachting of iets dergelijks uh, vraagt, dat vindt ergens anders plaats. Beetje zoals in uh, de vestiging Haarlem-Noord, daar wordt ook vrijwel niet overnacht. En uh, uh, uh, dat is het grootste verschil. En waarom vind jij dat zo'n probleem? Als het hoofddorp wordt en niet uh, Haarlem-Zuid? Nou, het heeft, het heeft nogal wat consequenties natuurlijk voor Haarlem, als die op bezoek willen, weet je iemand die in het ziekenhuis ligt, moeten ze naar Hoofddorp. Uh, het uh, is uh, ook onduidelijk voor het personeel, waar komen we terecht? Dus uh, wat dat betreft hadden wij zoiets, een grote stad als Haarlem, die heeft toch eigenlijk wel recht op volledige zorg. En uh, dus ook een volledig ziekenhuis, dus dat was onze insteek. Maar wij werden eigenlijk ook verrast aan het begin van de zomer door de mededeling dat de nieuwbouw niet door zou gaan. Toen heeft het college gezegd we gaan in gesprek met het ziekenhuis en daarna hebben we eigenlijk niks meer gehoord. Dus vandaar dat we een aantal vragen hebben gesteld omdat zowel mijn fractiegenoot Jesse van der Vliet als ik werden benaderd... door patiënten en personeelsleden van... joh, er is een hoop onzekerheid en het dreigt naar Hoofddorp te gaan. Dus vandaar dat wij vragen aan het college hebben gesteld. En ja, we wachten nu op de antwoorden. Want in hoeverre is er een communicatie tussen het ziekenhuis en het college? Want dat is uiteindelijk waar de vragen gesteld moeten worden... en die de antwoorden Precies. kunnen geven. Ja, nou daar zijn we dus benieuwd naar... Want Zodra het bericht kwam dat de nieuwbouw niet doorging... heeft het college toegezegd... we gaan in gesprek met de directie van het ziekenhuis. En daarna is het uh, uh, stilte. Dus vandaar dat ze zeggen... Nou, dan gaan we nu een aantal vragen stellen. Want er moeten toch intussen al gesprekken geweest zijn. Uh, waar ging dat over? Wat weet het college? Wat doet het college? Maar kan het zijn dat misschien het gashuis zelf nog geen knop heeft doorgehakt? Dat zou kunnen. Want uh, de beslissing komt misschien pas in 2025... Uh, maar dan is het toch nog steeds interessant om te weten wat het college doet om uh, de Haarlemse belangen te behartigen. Maar, maar heel simpel hè? zelfs als het Spaanegasthuis kiest voor Hoofddorp, daar kan de politiek uiteindelijk niets aan doen. Ziekenhuizen mogen zelf bepalen hoe ze de zorg inrichten, zolang het maar een gedegen zorg is. Wat wil je van het college? Nou, ik wil dat het college toch alles op alles zet om uh, te kijken of... Uh, er enige invloed uitoefen is uh, op uh, uh, het, het houden in Haarlem van de zorg en daarbij spelen natuurlijk nog wat dingen uh, bij de nieuwbouw zou er 200 woningen gebouwd worden uh, wat gaat daarmee gebeuren worden die woningen nog wel gebouwd of niet ja en, dus, uh, en als je zegt hè, we willen dat, dat ze alles op alles zetten ik denk dan heel snel aan euro's moet er een financieel potje worden opengetrokken of zie je andere acties wat wil je dat ze doen nou, specifiek je zou kunnen kijken wat je kan doen. Er dus is al wat grondruil geweest. Je zou kunnen kijken of ze daarin kunnen faciliteren. Uh, en je zegt natuurlijk heel terecht... Uh, het ziekenhuis beslist uiteindelijk zelf. En het allerbelangrijkste is dat goede zorg geborgd is. Uh, nou, we gaan ervan uit dat de directie dat ook voor, het, uh, uh, voor zich heeft... Dus uh, dat is absoluut het belangrijkste. Maar het heeft toch wel consequenties voor een groot gebied in Haarlem-Zuid... van wat gebeurt daarmee. En, uh, we horen wel ook, want uh, een van de verhalen was... Hoofddorp is nieuwer dan Haarlem-Zuid. Dus Hoofddorp krijgt de voorkeur. Maar ik heb ook weer artsen gesproken die zeggen... Ja, Haarlem-Zuid is wel ouder, maar we werken er heel erg prettig. Dus uh, ja, maar het ik kan vraag... alle kanten op. Ja, en ik vraag me altijd af... Soms is het ook een kwestie van gewenning. Je kan je er ook op voorbereiden... Ja. Uh, um, want beide locaties, uh, het is niet dat, laat ik zo zeggen, je bent zo in Hoofddorp. Het heeft een hele goede OV-verbinding, het heeft hele goede parkeergarages. Inderdaad, er werd gezegd, um, het belangrijkste is uiteindelijk dat een ziekenhuis voldoet aan de gestelde eisen. Nou, dat, daar is iedereen het over eens. Dat het gebouw in Haarlem misschien iets ouder is dan het pand in Hoofddorp. Als we dan tijd hebben om zowel de patiënten als het personeel en bezoekers voor te bereiden, dan moet dat toch helemaal niet zo heel erg zijn. Uh, nou, dat is inderdaad belangrijk, dat ze de mensen voorbereiden. Uh, het vervelende is natuurlijk, omdat er nu volledige radiostilte is, ja. krijg je mensen die vragen stellen. En dan gaan er ook geruchten komen, zoals de keuze is op, valt op Hoofddorp. En dat is misschien helemaal niet zo. Dus uh, we willen toch kijken, kunnen wij een, een tussenstand krijgen? Is dat, is dat misschien het, het meest lastige, als ik het allemaal zo even hoor, precies wat je zegt... de radiostilte, geen idee hebben wat de uitkomst is... geen idee hebben waar ze in het proces zijn... geen invloed kunnen hebben of volledig afhankelijk zijn... wanneer en wat ze zeggen. Is dat misschien het lastigste voor jullie? Of ja. voor jou? Ja, absoluut. Jazeker. He, want stel dat uh, er voor Hoofdorp wordt gekozen, wordt uh, Haarlem-Zuid dan kleiner... kunnen daar meer woningen komen, komen er nog woningen, et cetera. En inderdaad, hoe wordt uh, uh, zowel personeel als patiënten daarop voorbereid? Want ik ben zelf in alle drie de vestigingen wel eens geweest als patiënt... en ik geef inderdaad onmiddellijk toe, ze zijn alle drie goed bereikbaar. Dus uh, wat dat betreft... maar. Uh, ja, het zou toch mooi zijn als Haarlem een echt volwaardig ziekenhuis houdt. Dat is onze insteek, waarbij ik al eerder zei... de uh, topprioriteit is natuurlijk goed, het borgen van goede zorg. En, en stel, er wordt inderdaad uiteindelijk met goede afwegingen die ze maken... Mm -hmm. uh, ik ga er vanuit altijd dat het Spanen is gewoon een gedegen goed ziekenhuis is... stel dat ze kiezen voor Hoofddorp. Is, ja, dat... uh, uh, maar dat, Je zegt dat het zou fijn zijn als Haarlem-Zuid, het is belangrijk... maar is het essentieel? Ja. Nou, het is niet essentieel, maar het is wel belangrijk om te weten wat, uh, wat gebeurt er dan met Haarlem-Zuid. Wat blijft er nog? Uh, wat gebeurt er met uh, het terrein, met de gebouwen? Worden die nog allemaal benut of wordt er gedeelte gesloopt? Uh, dat soort dingen. Dat uh, is op een gegeven moment toch ook belangrijk ja. om te weten. Want dat zijn wel dingen waar wij natuurlijk als gemeenteraad wat van kunnen vinden. Van de woningbouw en uh, de andere oplossingen daar. Ja, als ik zo hoor, is, is, is wat je het allerlastigst vindt het gebrek aan antwoorden. Absoluut, ja. Vandaar ook onze vragen aan het college. En helaas is het volgende week recess, dus we krijgen waarschijnlijk pas begin november antwoord. Ja. Dus, dus nog een goede anderhalve week wachten. Ja, ja, ja. Nou ja, dat kan er dan ook nog wel bij. Liever, liever, liever goede antwoorden dan snelle antwoorden, ja. zo is het ook weer. Dus uh, ja, we wachten vol spanning af. Ja. Uh, Alexander Broeg, VVD-raadslid voor Haarlem. Heel erg bedankt voor deze toelichting. En ik ben en minstens zo benieuwd wat de antwoorden zullen zijn... uiteindelijk van het Spane gasthuis op al jullie vragen. Dank je wel. Dank je wel, tot ziens. Een beetje het eerste uur van Goedemorgen Zandvoort. We hebben nog wel twee mededelingen. En dat betreft eigenlijk al eind november de 28 e uh, Het wordt weer tijd voor de jaarlijkse uitreiking... van de Niek Meijer Vrijwilligersprijs. En dat gaat gebeuren op 28 november. Volgende week komt daar een stuk van in de krant... waar uh, de procedure van stemmen bekend gaat worden. Verder gaat dat op de socials van de gemeente Zandvoort. En dus uh, daar kan er gestemd worden en het adres waar u op kan stemmen staat daar ook bij... en dat wordt ook bekendgesteld. Verder nodigt het bestuur van de stichting Paul en Max Schumacher... alle vrijwilligers van de gemeente Zandvoort uit... als dank voor hun inzet voor een hapje en een drankje... om eens gezellig bij te praten in de blauwe tram... op 28 november tussen 5 uur s middags en 1900 s avonds. Dus twee uurtjes gezellig bij elkaar zijn in de blauwe tram van 5 tot 7. We gaan een stukje muziek doen. En na de tweede uur gaan wij praten met Leo Missebeek En Dennis Polder is ook binnengekomen. Karim El Kabali komt hier. Brigitte van het Wapen van Zandvoort komt ook. En de een zoekt een accordeonist. De ander heeft kritiek op Zandvoort Beyond. En de andere twee heren gaan ons praten over de voorbereiding van de Schaatsbaan. Tot na de boodschappen. What's this song? Oh, why don't you do it? Are you ready? Of course. Is the tape move, moving? I could do this one in one take. Don't I'm again? <sighs> don't count on me. What? Well, I'll do the best I can. I'd like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV?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 A Mercedes-Benz